Jobboot met het NOS-journaal. In New York zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan. Dat gebeurde ook in Boston, Chicago en Washington. Ze zijn boos over het besluit van een onderzoeksjury. om een blanke politieman niet te vervolgen voor de dood van een zwarte man. De burgemeester van New York heeft aangekondigd dat ruim 20.000 agenten een training krijgen. om beter om te gaan met conflictsituaties. Tacloban op de Filipijnen is beter voorbereid op de komende orkaan dan een jaar geleden. Dat is de indruk van de Nederlandse ambassadeur in het land. De autoriteiten gaan de mensen langs en vertellen hen dat ze hun huis of tent uit moeten. De orkaan Hagupit komt naar verwachting dit weekend aan in, aan land. Vorig jaar werden Tacloban en omgeving zwaar getroffen door de orkaan Haiyan. 7.000 mensen kwamen om, miljoenen werden dakloos. De vogelgriep heeft de sector en de overheid tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek door onder meer de universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen, exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe flink lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. Speelgoedverkopers en elektronicazaken lijken deze Sinterklaasperiode nog niet te profiteren van de aantrekkende economie. Uit cijfers van onderzoeksbureau GFK blijkt dat winkeliers in de eerste drie weken van de Sinterklaasperiode 1% meer hebben omgezet dan vorig jaar. Vooral huishoudelijke apparaten als blenders en citruspersen worden meer verkocht. Zendergroep SBS heeft de uitzendrechten van voetbalwedstrijden in de Champions League zo goed als binnen, schrijft het AD. De UEFA, die de rechten van de wedstrijden verkoopt, zou op dit moment alleen met SBS onderhandelen. Ingewijden zeggen tegen de krant dat concurrent RTL niet bij de gesprekken is betrokken. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag van het westen uit wat regen. In het oosten in de avond kans op winterse neerslag. Het wordt vandaag 2 tot 5 graden. Dit was het. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat nog 5 kilometer file na een ongeluk. Tussen Almere stad en Almere stad West staat de file. De weg is weer vrij. En een vermeend gaslek langs de A20 Gouda richting Hoek van Holland... zorgt voor 8 kilometer file tussen Knobot Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. En de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.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 Ja, dames en heren. Maar als David was het, het nummer Time After Time. Wat een vernieuwer was hij... en wat was hij bekend van zijn meestelijke improvisaties. Ik kreeg van een goede vriend, Jan Bultz, deze cd... en ik was er uh, heel erg uh, blij mee. Want rond de crest of the airwaves... op de randen van de luchtgolven, is mijn liefst een album met vier cd's erin... met meestelijke muziek van hem. Vandaag heb ik ook als gast Thijs Okkersen filmprogrammeur van de filmclub en ook schrijver. En hij heeft ook een blad uitgegeven. Daarover direct meer. Maar ik ga nu verder met Steen Getz: Don't cry for me, Argentina. Dat was natuurlijk uh, geen Stan Getz, maar Chad Baker van Autumn Leaves. En uh, ik ben benieuwd of uh, Thijs Okkersen daar iets over te vertellen heeft... en natuurlijk ook een, uh, een klein plaatje wil aankondigen wat op de draaitafel ligt. Ja. Het heeft te maken met de film La Porte de la Nuit. Dan moet ik zeggen dat ik die film dus in mijn jeugd ooit op televisie heb gezien en dat hij uit midden jaren 50 is. Het was een uh, beetje film noir-achtige film... met de beeldschone Danny Carel. De zwaargewicht Pierre Brasseur. Georges Brassens zat erin. En uh, ja, het was een beetje een gangsterfilm ook. Henri Fidel was een gangster die mensen in een café lastigviel. lastig veel. Dat is het enige wat ik me herinner. En uh, ja, het was toen een grote hit, die film. Uh, dat kan ik nog zeggen dat over Chad Baker... die zal weer in de belangstelling komen, want er wordt een film over hem gemaakt. En de rol van Chad Baker wordt gespeeld door Ethan Hawke... wat een heel goed acteur is. Uh, die is in de veertig. En ik denk dus dat uh, die film uh, op korte termijn in productie gaat. Het is niet duidelijk of ze ook in Amsterdam komen filmen. Is, ik weet niet precies waar het verhaal ophoudt... maar mensen weten natuurlijk dat Chad Baker op de Zeedijk uit zijn hotel gevallen is of gesprongen. Dat is nooit duidelijk geworden. Hij was zo stoond als een aap. En op dat hotel staat nog altijd, het begin van de Zeedijk... een groot bord dat Chad Baker daar uh, neergekelderd is. Dus ik weet niet of Amsterdam, want hij heeft een tijdje in Amsterdam gewoond... of Amsterdam een belangrijke rol in die film zal gaan spelen. Maar ik ben benieuwd. En we krijgen die film over zoveel tijd uh, te zien. Ja. Ja, een Idio à Paris heeft hij een nummer voor gemaakt. Uh, ik heb die film geloof ik niet gezien... maar Brel heeft natuurlijk ook in films gespeeld... en zelfs geregisseerd. En hij was uh, niet alleen als zanger, in, vooral in Frankrijk, heel populair... maar mocht daar dus ook als acteur werken. Hij uh, was nogal uh, goed bevriend met Lino Ventura... heeft daar een paar films mee gemaakt... en op een gegeven moment is hij uh, ook gaan regisseren. Allemaal heel interessant. Ja, je ziet ze niet meer... Waarschijnlijk wel in Frankrijk, maar hij heeft een aardige bijdrage geleverd en hij was natuurlijk een fenomenaal zanger. Oké. le large y sans hmm. le large en la moitié y'en a qui ont le cœur si frêle qu'on le briserait du doigt, y'en y en a qui ont le cœur trop frêle pour vivre comme toi et moi sont plein de fleurs trop tendre, moitié homme et moitié ange. Y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage. Y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages, sans pleine fleur dans Les yeux, les yeux à eyes, de eyes, de eyes, de manquer the qui conduit à Paris. eyes, a qui ont le the d'or et ne peuvent que l'offrir le cœur. Tellement dehors, qu'ils sont tous à s'en servir. Celui-là a le cœur dehors, et si frêle, et si tendre, que maudits soient les arbres morts, qui ne pourraient point l'entendre, à pleine fleur d'enfant. was uh, Sten... Uh, nee, nu krijgen we Sten Gets. Die gaat dus uh, uh, het nummer uit Evita Don't Cry For Me Argentina, wat een heel mooi nummer is, gaat hij interpreteren. Uh, het origineel kwam natuurlijk uit de musical of opera, wat je hoe je het wil noemen, Evita van Andrew Lloyd Webber. En dat is verfilmd. En geen beste film. Vooral omdat Madonna vreselijk was als Evita. Ze kan niet acteren. En elke film waarin ze zit uh, is eigenlijk waardeloos. En ze wil het nog steeds proberen en ze wil ook regisseren. Dat kan ze dus ook niet. Dat is allemaal een ramp. En Andrew Lloyd Webber, daar heb ik dubbele gevoelens over. Het is natuurlijk een genie wat betreft muziek. Hij maakt hele mooie liedjes, maar die musicals die zijn niet om aan te zien. Dat is echt een vreselijk verwoord. Ik heb er een heleboel in Londen gezien. En Chica in Chicago heb ik uiteindelijk ook nog Phantom of the Opera gezien. Ik weet dat ze zeer succesvol zijn, maar ik zie hoe mooie verhalen door hem verkracht worden... Evita is ook uh, behoorlijk, uh, ja... Nou ja, wat moet ik erover zeggen? Niks. De film was, was een, ook een catastrofe. De oorspronkelijke plan was dat Oliver Stone die film zou maken... met Meryl Streep in de hoofdrol... die misschien minder zangeres is dan Madonna... maar dat was interessanter geweest. Maar hij kreeg het niet voor elkaar om in Argentinië... waar ze vereerd wordt, uh, de juiste opname te mogen maken. En hij was, zou hier heel, heel kritisch geweest zijn. Dus deed Alan Parker het... Nou, het is niks geworden. Maar goed, de liedjes zijn mooi... en Sten Gets kan er wat van maken. Nou, dat mag je wel zeggen. Luister naar deze heerlijke saxofonist. <middels> Dat was bijzonder prettig natuurlijk. Met een kopje koffie erbij. En dan nog een, uh, een gast, Thijs Okkersen. En uh, Thijs doet ook iets in Zandvoort... waar het gaat om een presentatie en het uh, uitzoeken van films. Want we hebben een echte heuse filmclub in Zandvoort. Thijs. Ja, uh, wil je dat ik eerst iets over de filmclub vertel? Lijkt me heel gunstig okay. naar mijn intro. Nou, we bestaan dus twintig jaar. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik heb twintig jaar geleden... Aan, uh, hoe heet het, aan Leo Heinel gevraagd. omdat er toen al een bioscoop was, een jaar of drie, geloof ik. Vier. Uh, ik zeg, moeten we niet eens iets uh, met aparte films doen, met art house films uh, Nou ja, laten we dat doen. Toen hebben we een filmclub opgericht, de Simon van Kolm Filmclub. was eerbetoon aan onze dorpsgenoot Simon, die we allebei gekend hebben. En. Uh, ja, we zijn begonnen met uh, ambitieus met uh, mensen lid te maken. En, uh, Aparte films te draaien. En dat ging heel leuk. Uh, er is een kleine groep mensen... ...die willen gewoon iets meer zien... ...dan Gooise Vrouwen of wat dan ook. Of uh, Pirates of the Caribbean. Dus uh, die willen een film zien... ...waar je toch een beetje bij moet nadenken. En dat draaien we dus. We draaien dus hele mooie films. Ik zoek ze van tevoren vaak uit... ...in Amsterdam. Ik ga in Amsterdam kijken. Lukt niet altijd. Dus ik heb ook... ...films die ik niet gezien heb. Maar dan ga ik af op de kritieken in binnen- een buitenland. en buitenland. Uh, het kan soms je smaak niet zijn... maar het zijn wel films die de moeite waard zijn. En ik heb het gevoel dat ik de, dit seizoen ook weer hele mooie films heb. En er is, uh, ja, er is uh, een belangstelling van een heel klein groepje mensen. Het, het idee van de filmclub is opgegeven... omdat het te veel werk kost. Het is, heeft de naam nog, maar iedereen... trouwens, dat kon altijd, iedereen kan gewoon komen kijken. De toegangsprijs is heel vriendelijk, namelijk 7,50. En je krijgt nog koffie met een koekje erbij, ook gratis. En ik leid de films in, elke woensdagavond. Maar niet de komende week, want uh, dan gaat Gooise Vrouwen 2 in première. En dan zit ik op dinsdagavond. En dan draai ik, uh, uh, hoe heet die film, uh, Maps of the Stars. Dat is een film over Hollywood van David Cronenberg. De man die griezelfilms maakt met Julianne Moore in de hoofdrol. En John Cusack, aardige film. En zo uh, gaan we daarmee door. Ik heb al een heel programma voor januari, februari, daar kan ik straks over praten. En uh, ja, dat is uh, toch iets waar ik heel veel plezier in heb. En wat mensen... Ik heb mensen die dus echt al twintig jaar... op woensdagavond altijd aanwezig zijn. Dat is ongelooflijk. Die komen trouw elke woensdagavond. En die genieten van een mooie film. Ja, ik zag alweer uh, dat er een uh, China weer uh, op het programma staat. Dat duurt nog wel even Thijs. Maar ik herinner me nog een paar prachtige films met schitterende beelden van een bekende grote regisseur uit China. Ja, Komt die weer Shang terug? Zhang Yimou. Ja, die, die is uh, dat, dat heeft een raar verloop die Zhang Yimou. Die was op een gegeven moment uh, nogal controversieel, omdat hem in het buitenland werd die, uh, enorm geëerd met zijn films. Uh, Raise the Red Lantern, Rode Aarde, uh, Shanghai Triad en uh, omdat hij zo vereerd werd, begonnen ze hem argwanend te worden... ten opzichte van Zhang Di En hij had een prachtige actrice waarin hij een relatie met Gong Li in de hoofdrol. En toen kreeg hij het gewoon moeilijk. Toen is hij wel een andere kant op gegaan. Toen is hij opeens uh, van die uh, vechtfilms gaan maken. Die historische vechtfilms. Waar hij ook veel, de House of uh, Daggers of zo... en uh, daar had hij ook veel succes mee. En toen op een gegeven moment is hij wat weggeëpt. Er kwamen ook andere Chinese filmers... Het is moeilijk te bepalen hoe moeilijk het voor hem was om geld te krijgen. Maar hij is de Olympische Spelen gaan regisseren. Daar heeft hij ook veel succes mee gehad. Maar dat was toch erg in het straatje van de Chinese leiders. Maar nu heeft hij een soort comeback gemaakt. Met zijn voormalige geliefde Gong Li. En hij heeft de film Coming Home gemaakt. En dat klinkt ook weer als een vrij controversieel onderwerp. Man wordt tijdens de culturele revolutie van zijn vrouw gescheiden en in een kamp opgesloten. En als hij daarna wordt vrijgelaten na vele jaren, dan herkent die vrouw hem niet meer. Dus dan heb je een mooie conflict situatie. Ik ben zeer benieuwd, want ik vind het absoluut groot talent... en Gong Li is zo'n ontzettende mooie actrice en mooie vrouw... dat ik ben blij dat ze weer samenwerken. Hij zelf is nogal in de problemen gekomen... omdat hij uh, in plaats van uh, de limiet van twee kinderen... geloof ik, vier kinderen heeft bij zijn vrouw en moest enorme boetes betalen, want dat mag dus niet in China. Ook niet als je een beroemde regisseur bent. Ik, ik geloof dat er nog een schandaal was. Ik maak even een bruggetje naar een andere vrouw... die ook altijd de hoofdrol heeft gespeeld, maar dan in Amerika. En daar heb ik nu ook een nummer van liggen. Kan je er iets over vertellen, over dat is onze Doris D? Ja, ja, Doris Day. Uh, Doris Kappelhoff, heette ze eigenlijk. was van Duitse afkomst. Die had uh, balletdanseres moeten worden. En dat mislukte, omdat ze een ongeluk kreeg. En toen is ze gaan zingen... En fenomenale zangeres. Zwaar onderschat vaak, omdat ze van die uh, popi films maakte, T for Two en, en nog een aantal van die dingen. En daarmee sneeuwde het een beetje onder dat ze ongelooflijk kon zingen. Ook jazz. Maar dat wordt nu weer enorm gewaardeerd. Ze leeft nog. Ik geloof dat ze 91 of zo is. En uh, ze is uh, op een gegeven moment heeft zich helemaal teruggetreden. Is voor dieren gaan zorgen. Ze heeft een heleboel honden. En uh, ze komt niet meer tevoorschijn. Maar wat je, een vrouw. Je vertelde net nog iets over Geetje met? Ja, vanochtend met... zag ik weer de show die al eerder is uitgezonden bij Max. En die heeft haar ontmoet. Die, die was een groot fan van haar. En die zat in Los Angeles. En die had foto's waar ze een beetje op Doris Day leek. En ze had liedjes gezongen. En toen heeft ze zich naar het huis laten rijden. Ze had het gevonden op een kaartje. En de chauffeur heeft toen de hele boel afgegeven. En tot een grote verbazing heeft Doris Day haar gebeld. We praten nu over waarschijnlijk de jaren zestig of zo. En toen uh, hebben ze afgesproken in een restaurant in Beverly Hills. En uh, daar, is, uh, uh, daar kwam ze op de fiets, nou te benen. Dat vond ik ook wel uniek. Want mensen fietsten toen niet zoveel in uh, Los Angeles. Nou, Hollanders, Hollanders kan je het niet maken natuurlijk. Zullen we nee. nu naar muziek gaan luisteren? Ja. Oké. Okay. even. Could be so yearning, why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. Trying to catch your eye. All the boys are weaving. Trying to catch your eye. Held your ball. van Leonard Cohen van zijn laatste cd. In My Oh My was het nummer. En uh, het is een aanrader om uh, die ofwel van het net af te plukken... of gewoon te kopen. Een hele mooie cd. Het programma wat je de komende tijd gaat draaien... Thijs, kan je daar nog iets over ja, vertellen? nou Ik heb al Maps of the Stars genoemd op uh, dinsdag 2 december. Dan gaan we weer naar de woensdag 10 december. Heb ik een uh, western-achtige film, The Homesman. En die is gemaakt door de acteur Tommy Lee Jones... die af en toe een film maakt. En wat hij maakt is altijd bijzonder. Hij speelt zelf een hoofdrol van een zwerver... Uh, in het Wilde Westen... die opgehangen gaat worden... en gered wordt door een, uh, een boerin... een vrouw die uh, toevallig langskomt... gespeeld door Hilary Swank. En die twee die krijgen de taak... om drie vrouwen die gek zijn geworden... uit eenzaamheid... weg te brengen naar een ander gedeelte van Amerika. Het is een uh, grimmige film. Het is een... Uh, ja een mooi tijdsbeeld van dat Wilde Westen... maar niet zoals we vroeger dat Wilde Westen geromantiseerd zagen in films. Ik vind het een van de beste films van het jaar. Prachtige rollen van die twee en fantastisch geregisseerde Tom Lee Jones. Dan de laatste film van het jaar, want we komen dan in de feestdagen... is A Hundred Foot Journey. En dat is met Helen Mirren, die een uh, restaurant heeft in Frankrijk... En die krijgt opeens concurrentie als inderdaad 100 voet verderop een Indiaanse meneer zijn restaurant begint. Nou, films over eten zijn op dit moment zeer populair. En dit is ook een erg aardige film tussen de confrontatie tussen twee culturen. Daar hou ik het even bij. love, and oh, how they give you away, why try to deny you're a woman in love, when I know very well what they say. Dit was Frankie Lane en dit is een western song. Maar daar is hij wel erg beroemd om geworden. Hij heeft veel liedjes die op westerns zaten, heeft hij gezongen. En de beroemdste waren Gunfight at the OK Corral. Hij heeft ook een versie gegeven van Rohide, de tv-serie. En hij heeft uh, ja, nog een aantal westerns gedaan. Die, uh, High Noon heeft hij ook gezongen, maar ook weer niet op de film. Maar als hij het zong, dan dacht iedereen, ja, hij is geen die bij die film hoort. De man had een enorme stem. Hij is niet zo lang geleden overleden, op hoge leeftijd. Indrukwekkende zanger. De volgende zangeres is Aretha Franklin... en die zingt een nummer van Porky and Bess. It ain't necessarily so. Volgens mij wordt dat in de film... de musicalfilm van Otto Preminger... gezongen door, uh, door Sammy Davis Jr. Uh, ik heb een aantal jaren geleden eindelijk Porky Bess kunnen zien... op het toneel in Londen geweldige voorstelling, heel lang. Het was de totale zwarte opera is het eigenlijk van Gershwin. En ik ben ermee opgevoed op het cornet, omdat we een lerares hadden... die heel graag altijd maar over Porky en Bess aan het praten was... en dan stukjes draaide van de soundtrack, van de film. Die film heb ik uiteindelijk ook gezien... En die viel een beetje tegen omdat hij helemaal op 70 mm was gedraaid in totale. De film wordt nooit meer vertoond. Er is iets met de rechten. Het is een film met Dorothy Dandridge en Sidney Poitier. En het is jammer dat die film niet meer te zien is. Maar goed, het blijft gewoon een van de allergrootste zwarte opera's. ain't necessarily so I'm yeah. gonna Ja, dat was een prachtig nummer en het volgende nummer is uh, uh, Mrs. Robinson en dat is natuurlijk uh, uit de film van uh, uh, Mike Nichols, The Graduate, 1967. Dat was een baanbrekende film waarin Dustin Hoffman als jonge man, hij was niet zo jong, hij was 30, maar hij moest 19 spelen verliefd wordt of niet eens verliefd maar seksuele gevoelens koesterd voor mevrouw Robinson... en dat was Anne Bancroft. En tegelijkertijd werd hij verliefd op haar dochter Catherine Ross. Die film die hakte erin in 1967. We zaten toen op de filmacademie met een aantal mensen... en het was duidelijk dat er iets nieuws aan de hand was. Mike Nichols, die vorige week op 83-jarige leeftijd is overleden... had in het begin van zijn uh, filmcarrière toch hele spannende films. En dit was uh, de tweede film naar Virginia Woolf... En het unieke van die film was zoals Miles Davis bepalend is geweest voor de film Noir... Uh, is uh, Simon and Garfunkel bepalend geweest voor de popmuziek die opeens bij films werd gestopt. En uh, Mrs. Robinson is daar ook een nummer van. Het, uh, het staat op de soundtrack en was heel bepalend voor die film. is when Is het eerste uur verzorgd uh, door Thijs Okkersen en Fred Koonsberg. Blijf luisteren, want in de tweede uur nog heel veel informatie over een film...